Een winterswonder. Deze streken in het land van Baarle zijn wel het toonbeeld van verdeeldheid. Omstreeks de 12e eeuw bezaten verschillende grondeigenaren delen van deze streek. De drie partijen waren de heren van Breda, de abdij van Thorn en de hertog van Brabant. Elk van hen bezat kleine stukjes grond. Het was wachten op problemen en in 1400 was het dan zover. De heer van Breda, eigenaar van alle wegen rondom Baarle, onderwierp de burgers van Baarle onder Breda aan een belasting voor het onderhoud en het gebruik van de wegen en de heidevelden. Inwoners van Baarle onder Thorn en Baarle onder den Hertog maakten echter gewoon gebruik van deze wegen en velden, zonder te betalen, en dat leidde uiteindelijk tot protest. Graaf Engelbrecht I. van Nassau-Dilleburg ontzegde dan ook de bewoners van Baarle-Hertog de toegang tot de heidevelden en de wegen. Deze laatste vervolgens sloten de deuren van hun kerk voor de inwoners van baarle onder daar. Uiteindelijk in 1479 maakte Engelbrecht II. van Nassau een einde aan deze ruzie door iedereen toegang tot de straten en heidevelding te geven, maar ook iedereen daarvoor te laten betalen bleef er sluimeren als een onderhuidse ziekte. Luister naar dit verhaal dat ik hoorde van een oude grenswachter. Het was een koude winteravond, dat de wind over de oude Breda's de baan hierde en sneeuwvlokken in een kraag van een eenzame maxkrans smeet. De man rilde. De weg van Barlen Nassau naar Breda was nog zo lang. Even buiten Udykoten was zijn oog gevallen op iets dat aan de kant van de weg lag. De koopman was erbij neergeknield en tot zijn grote verbazing lag er een prachtig wit beeldje van de heilige maagd Maria. Zomaar in de sneeuw. Maria te sneeuw, stamelde de man, heilig schennis om dat hier te laten liggen. En behoedzaam stak hij het onder zijn mantel. En vervolgde zijn weg, vast besloten om het beeldje een waardige plek te geven als hij thuiskwam, als hij ooit thuis zou komen met dit vreselijke weer. In die tijd hield de soldaten de enclaves nauwlettend in de gaten, en elk misbruik van de enclaves moest met kracht de kop ingedrukt worden. De kou en verveling maakte de soldaten echter prikkelbaar. En als zij dan een slachtoffer konden vinden om hun irritaties op bot te vieren, lieten zij de kans niet aan zich voorbij gaan. Hé, hey, wat moet dat zo laat nog op straat? bulderde een stem. De marskramer keek op. Twee soldaten kwamen hem tegemoet lopen met hun pistolen in de aanslag. Ik ben slechts een koopman op doorreis naar Breda. Hm, praatjes begon de tweede soldaat, terwijl hij op de man afstapte. Waar zijn je koopwaren dan? Heren, gelooft u mij, ik heb vandaag goede zaken gedaan op de markt van Baden-Nassau. En toen deed de maskramer iets dat hij beter niet had kunnen doen. Hij sloeg zijn mantel opzij om de buidel die aan zijn riem hing te tonen, een buidel gevuld met klinkende munten. Maar de soldaat dacht dat de koopman een mes wilde trekken, en hij richtte snel zijn pistool. Geschrokken sloeg de koopman de loop van zich af en een schot vloot langs zijn oor, maar meteen klonk er een tweede schot. De koopman voelde een doffe klap en viel achterover. Was hij dood? De soldaten bogen zich over hem heen. Is hij dood? Nee, sprak de koopman verblift. En de soldaten trokken bleek weg. Het schot had de man vol in zijn borst geraakt en, en dat kon ook niet anders, want de loop van het pistool had zich bij het schot op nog geen meter van zijn doel bevonden. Hoe, hoe hadden ze hem kunnen missen? Ontsteld zagen de soldaten hoe de koopman onder zijn mantel tastte en daar haalde hij een klein Mariabeeld tevoorschijn. Tussen haar gevouwen handen zat de kogel geklemd. En een wonder was geschiet. Maria had het leven van de koopman gered. Het beeldje kreeg een eigen kapelletje. En stond bekend als Maria ter Sneeuw. Pas in 1974 werd het gestolen. En daarna is het nooit meer teruggezien. Sinds de afscheiding van België in 1830 vielen de delen van Baarle onder Den Hertog onder Belgisch grondgebied, en toen pas ontstonden de kleine stukjes België in Nederland, hoewel de rijksgrenzen daar pas in 1995 erkend werden. En waar grenzen zijn, wordt gesmokkeld. Tot ver in de twintigste eeuw gonsde het in deze streek van de smokkelarij. Boter en tabak gingen over en weer, maar ook vee werd in auto's met hoge snelheid over de grenzen gesmokkeld, soms van enclave naar enclave. Dat leverde soms ware Wild op, met de zogeheten komiezen. Misschien is het daarom dat deze plek Ponderosa is gaan heten, naar de ranch uit de oude western Bonanza. Praten over smokkelarij dienen we niet zomaar in het openbaar te doen. Dat is stof voor de donkere uren, onder het genot van een pul bier. U bevindt zich in een bijzonder gebied. Misschien het toonbeeld van verdeeldheid, maar tevens het toonbeeld van opportunisme. Anders hadden heden ten dagen de enclaves nooit bestaan. Jazeker, nergens ter wereld is een gebied dat zich kan meten met barelen.